Ik met het NOS-journaal. Antisemiet staat in een rapport dat deskundigen hebben geschreven op verzoek van de Duitse regering. Bij verspreiding van het antisemitisme speelt internet een cruciale rol. Rechtsextremisten, ontkenners van de holocaust en extremistische moslims gebruiken internet als platform voor hun propaganda, schrijven de experts. Antisemitisme komt niet alleen in extreme kringen voor. Het rapport signaleert een gewenning in de samenleving aan anti tirades en praktijken.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 Vorig jaar is een recordaantal van ruim 1500 verkeersovertreders naar een gedragscursus gestuurd. Volgens het Centraal Bureau Rijfvaardigheidsbewijzen waren het er 200 meer dan in 2010.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 Dit was het NOI's journaal. is Sombakker van de ANWB. Er staan nog files op de A12 vanuit Den Haag naar Utrecht bij knoopend Lunette 4 kilometer. Hij heeft te maken met een ongeluk op de A27 vanuit Gorkem naar Utrecht bij knopend Rijnsweert. Daar staat 2 kilometer file, de rechterrijstrook is dicht. Op de A28 van Zwolle naar Utrecht bij Amersfoort, 3 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 It like a sign, penetrating through your body, um, uh rhythmically we massage hide uh. with hip-hop mix up with some what's with summer. So yes, yes, yes, yo. you know we never stop, we never rest, yeah. The black of music keep the pokey fresh yo. And we won't stop until we get y'all, till we get y'all, say yeah till we get your say yeah.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 Vandaag raak je plaatjes zouden doen dat Albert Jan deze helemaal goed gaat. Hij zijn meteen, de Black Eyed Peas zijn dit. Nou, dat komt inderdaad. Samen met uh, Session Mendes was dat Maskenada. ZFM voor Zandvoort en de regio. En zo zijn we alweer uh, aangekomen aan uur drie van Sofort op zaterdag, Albert-Jan. Ja, uh, ja de tijd vliegt voorbij. Jongen, jongen, jongen. Kunnen we uur vier en vijf er ook bij krijgen? <laughs> dat moet je met hebben we wel nodig, hè, dat, wat? dat moet je met het programma luisteren. ik zal hem eens even dringend gaan aanspreken. Nee, dat is een hele strenge. Oh, okay. <laughs> een rode zeker. Een rode, ja. Goed, luisteraars, welkom terug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 It's hell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 ja? ja, dat, ik, we, dat, we dat is we wel een lode, lode lookie voor volgend jaar, dat, die, die reclame. Ja, dat is echt vreselijk, hè. Ja. Jop, het slot van uh, de wedstrijd van vandaag. Ja, de klok gaat naar de 45e minuut. Uh, en Zandvoort blijft druk houden, blijft druk geven op het doel van uh, top. En uh, ja... Misschien kunnen we nog eentje in prikken, dat zal wel leuk zijn. Maar dat is voorlopig niet het geval. Uh, wat, wat ik, ik moet echt de vervangers van Pieter Keur, dat is uh, uh, Sander Ritting, samen met Jan van der Leyen een groot compromis maken. Want uh, ze durft gewoon aan met die spits en de andere te spelen. Gewoon vier jongens, keihard voorin. Nou, dat heeft vrucht afgeworven. Absoluut. En nu is het dan uh, eindelijk een keertje bij de Vetty die boven krijgen. Heel ver naar voren trapt. En uh, ik kan er nog vanaf niet bij komen, probeert het wel. Uh, Timo, Timo Druis, kan ik? Nee, nee, ik kan er niet bij komen. Ook nog even iets vermelden. melden: Sean heeft de laatste kwartier van de wedstrijd gespeeld. Daar ben ik heel erg blij mee. Die heeft uh, vanaf, uh, ik meen uit de hoofd, uh, begin oktober uh, is hij geblesseerd geweest. Hij heeft er niet kunnen spelen. En die is nu weer terug in de wedstrijd. En gaat hier het einde van de wedstrijd zijn? Even, ja, scheidsrechter schaadt de, ja. de bal. Einde van de wedstrijd. Sommige wind hier gewoon. Met 7, dat zijn mooie cijfers, joh. Jo. Zo, dat dacht ik ook, Joop. Ja, volgende week uit Amstelveen. Ik, ik zou het nog zeggen voordat ik het ga vragen. Ik heb het even nagekeken. Oké, okay, ja, ik was het inderdaad van Paul ja. <laughs> ja, uiteraard. Volgende week uit Amstelveen. En er ja, zal waarschijnlijk toch een ander een ander vaak zijn. Maar goed, de, als zo'n standpunt vandaag draaide. Gretig. echt met gras op, dan gaat het volgende week ook goed. Nou, helemaal geweldig. Dankjewel Joop voor je bijdrage van vandaag. Prima. En volgende week dan uh, spreken we je uiteraard weer. Is goed. Oké, okay, en dan inderdaad tegen Amstelveen. Ook even lekker flink scoren hè, daar. Oh, oh. Ik heb er nou al zin in gewoon. Van vandaag dat was echt een topwedstrijd tegen TLB 7-0. Is het geworden voor SWS Sofot? hoorde je deze lekkere muziek? Wat is dat, Albert? Joyce Koeling, een uh, gitariste, en die heeft uh, een Amerikaanse dame en die speelt heerlijke gitaar. Zoals je hebt kunnen horen. Wow. Ja, zeker voor een goede inleiding naar het, uh, ja, naar, uh, het volgende onderwerp.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 grandioos. We kennen elkaar al een poosje, dus we mogen je en jij zeggen. Ja, absoluut. Uh, we mm -hmm. hebben toen uh, uh, helemaal in het begin jouw uh, promo-cd uh, mogen draaien. Happy, was het Happy New Year. Ja, dat was dan een singeltje. Uh, ja. En ja. toen gaandeweg hadden we het Volk wel over dat je bezig was met een ander project. En uh, op een gegeven moment uh, had je een demo gemaakt van een nieuwe cd. En wat ligt die, en dat gaf je mij vorige week nou in de zee staat, <lacht> de cd is uit. Ja. Gefeliciteerd. Namens ja. heel CFM. <lacht> Dank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 ja, of, of als ik dan liefdesverdriet had, of uh, ja. bepaalde gebeurtenissen, echt de zoektocht naar mezelf. Dus daar zijn inderdaad een paar uh, nummers uit ontstaan. Ja. Even voor de luisteraars, wat is je volledige officiële naam? Komt die? Echt? Serieus. <lacht> ja, een echte volledige naam: ja, Marie-Catherine Rodes, Samelota. Dat is, al een, dat, is, dat is al een nummer waard. <laughs> nee, kan jij daar zeggen? Ik kan het niet doen. Er zit door. Ook een bepaald ritme in. <laughs> ja, hè? Klopt. Ja. Er zit een ritme in. Ja, precies. Ja. Heel mooi. Ja.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 van in Nijmegen en in Zandvoort Nijmegen omdat mijn muziekpartner in Nijmegen zit ja, en ik, en ik daar opgegroeid ben ja. uh,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 en alleen omdat het natuurlijk zelf het uh, dus natuurlijk een eigen uitgebrachte CD dan uh, kost de promotie natuurlijk meer tijd. Uh.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 Show Wel even een applausje maken. Ja, zeker weten. Ja, yeah, super. Ja, ben jij dat echt? Ben jij dat echt? echt? <laughs> Ik ben het Laat echt. Laat eens even een heel klein stukje Ik live horen. Een heel klein stukje. Laat eens even een oh, klein stukje live horen. were enough to quench. To quench our thirst for affection. The sunny days were enough to give. Give our love a bright reflection Wow, wow. Goed, uh, nog even uh, snel uh, de, de cd is te koop ja. Via jouw website ja, En correct. daar komt hij nog een keer www.voiceofrodes.com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 Bent u inmiddels gevallen voor deze mooie grote kater? En kunt u hem een huis bieden dat hij zo verdient? Kom dan snel langs om hem op te zoeken. Dierenthuis Kennermeland Kezelstraat 5. Geopend van maandag tot en met zaterdag van 11 tot 4 uur. Telefoon is te bereiken om 571 3888. 571 3888. En uiteraard via internet www.dierenthuiskennermeland.nl. Nou Sammy, ik hoop dat ik je huis vind. Hoog Sammy, kijk omhoog Sammy.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 Voor zijn radio met CS-muziek van Maria Mena. Dat was All This Time. Inmiddels kwart voor vijf. De vaste luisteraars van Sofit op zaterdag weten dat het dan tijd is voor het gedicht van de week. Hier is Albert Jan. Ik hou van buiten.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 Nee, uren, zodat het dit moment nog lang kan duren. Dat was hem weer het gedicht van de week bij ZFM. Dankjewel, Albert Jan. En heb je ook een uh, gedicht van de week? Stuur hem dan naar redactie. Redactie at En wie weet, misschien komt jouw gedicht wel langs op de radio, zo rond kwart voor vijf.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 daar uh, gaan we het ook over hebben. Genoeg reden om te blijven luisteren in ieder geval. Ja. Entertainment voor jou ze dadelijk met de Roy van Buringen. Uiteraard heel veel plezier bij die uitzending. En onze uitzending die zit er alweer op. Ja, maar... Maar... Morgen, morgen, morgen, morgen, ja, morgen. vertel, vertel, morgen, vertel. Morgen, morgen. Zondag in Kennenbeland mogen wij ook doen met z'n tweeën. Gezellig. Nou, gaan we doen. Alex is erbij. Oh, wacht. Oh, ja, Alex, ja. wat zei je? We bellen zo meteen Alex. In de uitzending krijg je net een sms. Alex van uh, een bossie rode rozen. Ja. Nou, ja. Goed. Geweldig. Nou, Rob, wij mogen morgen om twee uur. Nou, gaan we doen. En dan gaan we Zik doen. En het staat voor? Zondag in Kennemeland. Ik zeg altijd Zandvoer in Kennemeland. Wat is Roma en Alt? Nou, we weten in ieder geval dat Bloemendaal morgen weer begint met voetbal. Dit is S.V. Zoveel vandaag. Geweldige overwinning. 7 tegen 0 tegen top. Dit was een topwedstrijd, hè? En morgen hebben we Cherk de Blauw in de uitzending. Voor Bloemendaal. Ja. Tussen twee en vijf. Graag tot dan. En bedankt voor het luisteren. Dag. Dag. En tot morgen. Things in love Tijken really